Zinvol gedraaid dat snel vergaat. Waarin ik nooit op kan houden met lezen. Jij, jij bent gisteren, gaat, je bent morgen en, en altijd. Graag. Altijd mijn enige waarheid. Het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, waar niemand ze vindt. Jij, jij bent als de wind die de violen laat zingen. En het parfum van de rozen ver met zich meedraagt.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 wil je nog één ding zeggen willen eh gebabogel gebabogel oh ik wil een man ik wil een man gebabogel gebabogel gebabogel telkens weer gebabogel gebabogel je hoofd weer op mijn schouders gebabogel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 Bouw het liefst een muurtje om je heen. Hoeveel niet voor mij, laat daar maar een ander in tuinen. Die gek is op de laan en op de tuinen. Voor mij ligt al dat gepraat over smart. Lekker in je mond, maar ik voel niks in mijn hart. Nog één woord, nog één woordje maar.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 Ben ik net zo dik als toen Gebabbel, gebabbel, gebabbel Ik wil jouw echo zijn Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel Alleen maar gebabbel En ge nu verder eten Oh, fijn gevoel Wil Bedankt Ik kiek op mijn op Nou, houw <laughs> <hand> op <laughs> Nou, ik, ik ga je moeder bellen hoor